8 uur, Lieselot Thomasen met het NOS-journaal. In Delft kunnen honderden bezoekers van de IKEA niet naar huis... vanwege de vondst van een verdacht pakketje. De vestiging werd vanmiddag ontruimd nadat er in de parkeergarage... een pakketje was gevonden in een winkelwagentje. In verband met het onderzoek van de explosieve opruimingsdienst... is de parkeergarage nog steeds afgezet. Zo'n 600 bezoekers en personeelsleden mogen niet bij hun auto. Ze zijn naar een hotel in de buurt gebracht... De laatste tijd waren er meer incidenten bij vestigingen van IKEA in verschillende landen. In een paar gevallen waren er kleine explosies. In Luxemburg zijn de ministers van Financiën van de Eurolanden bijeen... om te praten over een nieuwe noodlening voor Griekenland. Het zou gaan om een bedrag van 80 tot 85 miljard euro. Daarvan zouden banken, pensioenfondsen en verzekeraars... 25 miljard voor hun rekening moeten nemen. Griekenland heeft extra steun nodig... omdat het niet genoeg heeft aan de 110 miljard... die de EU en het IMF vorig jaar hebben toegezegd. Dat bedrag wordt in delen uitbetaald. Waarschijnlijk krijgt Athene binnenkort de volgende 12 miljard. Daarvoor moet het Griekse parlement wel eerst akkoord gaan... met de extra bezuinigingen die de EU en het IMF hebben opgelegd. Als dat niet gebeurt, betaalt Nederland niet mee, heeft minister De Jager gezegd. Hij verwacht niet dat er vanavond al een akkoord wordt bereikt. De schrijfwedstrijd voor jongeren, Right Now, is gewonnen door de 20-jarige Marijn Sikke. Ze kreeg zowel de juryprijs als de publieksprijs voor haar verhaal Olifanten. Het verhaal gaat over rouwverwerking en is volgens de jury niet alleen hartverscheurend, maar ook humoristisch. De winnares, die studeert aan de Schrijversvakschool in Amsterdam, verdiende onder meer een masterclass bij een uitgeverij. En ook wordt haar verhaal gepubliceerd in Dagblad de Pers. Aan Right Now deden 1150 jongeren tussen de 15 en 24 jaar mee. Het weer. Vanavond vooral in de zuidelijke helft van het land nog buien. Vannacht verdwijnen die grotendeels. Morgen een zonnige periode. Later ook weer kans op buien. En het wordt zo'n 19 graden. Dit was het NOS-journaal. Smart people met smartphones. Opgelet. Hoger opgeleide dating. Nu ook voor de smartphone. m.ematching.nl. Are you smart enough? Sterven is geen optie. 2500 ernstig zieke Nederlanders vechten jaarlijks... voor hun recht op euthanasie, maar geen arts wil ze helpen. Ik denk als er één is die kan bepalen of er geleden wordt, dan ben ik het. Inbrandpunt vanavond om kwart over tien bij de Caro op Nederland 2. Het is Radio 1, VPRO, NTR, Labyrinth. Pieter van der Willen en Isolde leden. Goedenavond, u luistert naar Labyrinth, het wetenschapsprogramma van VPRO en NTR op Radio 1. Vanavond hoort u onder meer hoe je een computer kunt leren oude handschriften te lezen dat je kunt meten hoe narcistisch een topbestuurder precies is... hoe een thuiswetenschapper onderzoekt hoeveel water een plant nodig heeft... en niet alle exoten hoeven meteen dood. En hoe boos is eigenlijk de directeur van Museum Boerhaven vanavond? Nou, We gaan over praten met een aantal wetenschappers... zowel hier bij ons in de studio als elders in het land. Uh, aan tafel hebben wij in ieder geval Wouter van der Weijden. Hij is bioloog en auteur van het boek Biological Globalization... en directeur van de Stichting uh, en Centrum voor Landbouw en Milieu... Uh, meneer Van der Weijden, om even met u te gaan. We gaan beginnen over exoten. Wat is een goede definitie van een exoot eigenlijk? Ja, een exoot is een plant of een dier. Of vaak worden er ook micro-organismen bij gerekend, dus bacteriën en schimmels. Die opduiken op een plek waar ze voorheen niet voorkwamen. Dan zeggen ze ook wel, die hoorden er niet thuis. Het kan best zijn dat ze voor de laatste ijstijd daar wel voorkwamen. Maar over het algemeen, dus als hij er al heel lang daar niet meer voorkomt... en opeens opduikt, wordt het een exoot genoemd. Dus we hebben het dan vaak over uh, muskusratten uh, bijvoorbeeld, over ja. koningskrabben. Zou je de mens ook een exoot uh, kunnen noemen? Uh, nou, buiten Afrika. De mens is, en voor zover we weten, in Afrika ontstaan... die heeft zich verspreid. Dus je zou hem een exoot kunnen noemen in de rest van de wereld. Maar ik weet niet of het zo zinvol is om daar uh, veel, uh, veel aandacht aan te besteden. Een andere exoot dan wellicht in de studio in Groningen zit Han Off, hoogleraar ecologie aan de Universiteit van Groningen. Kunt u mij horen? Ja, goedenavond. Goedenavond. Ja, en met u gaan we het straks ook hebben over exoten. En dan gaan we ook uh, contact maken met evolutiebioloog en paleontoloog Gerard Vermeij. Uh, die zit in uh, Californië. Maar eerst gaan we praten met Lambert Schoonmaker. Hoogleraar kunstmatige intelligentie aan de Universiteit van Groningen. U bevindt zich ook in Groningen. En wij gaan het hebben over handschriften en het ontcijferen ervan. Uh, Lambert, kunt u mij horen eigenlijk, Lambert Schoonmaker? Ja hoor, ik hoor u goed. Hoe leesbaar is uw eigen handschrift eigenlijk? Nou, dat is uh, bedroevend is misschien ook wel een van de redenen waarom ik dit ben uh, gaan, uh, gaan doen. In de hoop dat uh, computers ooit mijn, uh, mijn hanepoot in nette letters konden omzetten. Ja, in ieder geval was het niet oefening baard kunst. Nee, nee, nee. Het, is, het wordt wel regelmatiger, maar niet, niet lezenpijler. We gaan het ook hebben over oude handschriften. Want de antieke handschriftenlezen is nou typisch een klusje... waarin de mens de computer verslaat. Althans, tot afgelopen maand. Want door de computer heel geduldig woorden te leren... kreeg u dus, Lammert Schoonmaker, de computer zover... dat die er net zo goed in is geworden als wij. Ja, En dat biedt wellicht uh, interessante perspectieven. Het is een soort breaking point, break-even point geworden... Hè, dat de computer nu even goed is als de mens. Ja, wat, wat, ik, het gaat een beetje ver om te zeggen dat die even goed is... maar wat we hebben gezien is dat, wij een, uh, uh, dat we met crowdsourcing... dus met bijdrage van mensen op internet... Uh, allemaal woorden uit historische documenten zijn gaan labelen... om de computer voorbeelden te geven... Ja, dus u heeft oude teksten op internet geplaatst en gezegd van er zijn woorden die we niet kunnen lezen. Uh, helpt u mee? Dan is bijvoorbeeld een, een, een woord of een deel van een woord is dan uitgezoomd eigenlijk of omcirkeld. En dan met de vraag aan diverse mensen: wat denkt u dat hier staat? Ja, dat is met name naar aanleiding van de vorige Labyrinth-uitzending. Waarin we onze website hebben opengezet. En direct al na de uitzending hadden we 800 hits per minuut. Dat wil zeggen 800 woordvoorbeelden per minuut. Uh, dat zakte natuurlijk na de uitzending wel, wel af. Maar in totaal hebben we 440.000 uh, woordlabels uh, geoogst. Ja. Uh, en tegelijkertijd uh, werd de computer getraind. En zagen we dus dat die uh, steeds gemakkelijker uh, alle woorden op de juiste stapel kon leggen. En was het dan zeg maar, dat zoveel mensen input gaven onderdeel van de training van de computer? Ja hoor, dat, was, uh, dat is essentieel. Want de computer weet natuurlijk helemaal niks. Nee, maar er zijn ook een heleboel mensen die ook geen idee hebben wat er staat. En die verzinnen natuurlijk zelf ook maar wat. Ja, maar daar hebben we natuurlijk een oplossing voor. Omdat als uh, zoveel mensen meedoen, dan kun je door meerderheid van stemmen kun je bepalen of uh, wat de meest waarschijnlijke betekenis van een woordbeeld is. Haha, maar daarover zijn de meningen een beetje verdeeld. Want mensen zijn natuurlijk beïnvloedbaar. Dus uh, ik, ik zag wel dat in dit geval dat mensen niet, die, ze krijgen wel te horen wat ze moeten doen, maar ze zien niet wat anderen denken. Want daarmee zou ze kunnen beïnvloeden, geloof ik hè. Ja, dat, dat is een risico. Dus als er een, een fout, uh, als iemand een fout injecteert als het ware, in dat systeem en, die, en anderen zien die fout, dan kunnen ze die weer van elkaar ko uh, kopiëren. Dus het is de bedoeling dat ze gewoon naar de, de letters kijken, de oude letters, en hun eigen conclusie eruit trekken. Maar het feest is eigenlijk dat die computer, Monk, uh, is eigenlijk het, het project hè, waarbij die computers worden geleerd de oude Nederlandse handschriften te lezen. Het is nu eigenlijk dus zover dat die computer het net zo goed kan als mensen. Nou, we hebben dus twee, twee fenomenen. Het ene is wat we noemen de verbreding. Dat wil zeggen dat je nieuwe woorden en onbekende woorden... dat je in een systeem invoert. En het andere is verdieping. Als het systeem een woord al een paar keer gezien heeft... dat je dus het systeem steeds beter een bepaald woord leert. En op dat laatste punt zien we juist... had ik zelf verwacht dat mensen daar heel belangrijk in zouden zijn... maar we zien dus dat vanaf 30, 40 voorbeelden dan uh, is eigenlijk die supercomputer met zijn duizenden processoren... Die, is, uh, die gaat gewoon geduldig aan de gang en die, uh, uh, ja, die levert dus een enorme goede resultaten op. Hoe bent u eigenlijk begonnen met het zeg maar, leren aan deze computer om, om een handschrift te lezen? Begint dat met de letters of met woorden? Nou, dat, dat is een interessant, misschien lang verhaal, maar ik zal het proberen kort te houden. De traditionele optische karakterherkenning, uh, of uh, OCR, die begint inderdaad met uh, letters... En uh, de reden dat die ocr systemen nog enigszins werken is omdat van alle uh, hedendaagse letters enorme tabellen zijn aangemaakt. Uh, waarbij je ook rekening houdt met het woordenboek, een taalmodel. En dan kunnen die systemen een beetje werken, zoals Google Books bijvoorbeeld. Maar dat is natuurlijk volkomen onmogelijk bij uh, hele oude handschriften. En ook bij handschriften uit andere culturen. Waar soms het idee van lettervormen helemaal niet klopt. Uh, er zijn ook veel middeleeuwse documenten waarin uh, een woord in feite met een krabbel wordt gesuggereerd. Dus dat is een lettergebaseerde aanpak, is ook onhandig. Dus wij uh, kiezen een totaal andere uh, insteek en we nemen woordbeelden in hun geheel. En als we dan voldoende voorbeelden hebben, dan kunnen we later misschien wel tot het niveau van de letter afdalen. In plaats wat van wat doet de mens begin. eigenlijk van nature? Uh, Maakt die gebruik zit... van beide systemen, van letter en woordherkenning, of hoe werkt dat eigenlijk? Nou, het begint op de lagere school dat je natuurlijk de letteridentiteit uh, leert te koppelen... aan de lettervormen. En, uh, maar dat zou heel langzaam werken. Hè. Dus spellend lezen, dat werkt heel langzaam. Dus als je de menselijke oogbeweging onderzoekt bij het lezen... dan zie je dat die eigenlijk van uh, syllabe, van, zin, uh, van uh, lettergreep naar lettergreep... en van woord naar woord springt. Waarbij mensen zelfs, uh, als ze een zin lezen, uh, vaak woorden overslaan... omdat ze toch wel kunnen invullen wat er tussen staat. Ja. En, en dat is iets wat u dus ook heeft bereikt met de computer, dat die dat ook dus kan? Nou ja, wat wij doen is natuurlijk, staat nog wel uh, aan het begin van een totaalleesproces. Het gaat er alleen maar eerst maar eens om, om een woordbeeld uh, te herkennen. En uh, wat we gebruiken is de totale woordvorminformatie in zo'n woordbeeld. En daar zitten dus uh, alle krullen, alle lusjes uh, zit daarin. En dat is vaak heel erg informatief, net als de onder- en de bovenstokken van een woord als Amsterdam bijvoorbeeld of Groningen. Ja, u noemt Amsterdam en Groningen. Ik denk meteen aan de posterijen, want die hebben toch al lang zo'n systeem. Ja, maar dat is, nou, dat is precies zo'n systeem wat ik uh, net al introduceerde met optische karakterherkenning. Waarbij je uh, een systeem, een computer kunt laten lezen door enorm gedetailleerd alle bekende kennis uh, in te voeren in het systeem. Dus zowel de lettervormen, het feit dat we pascodes hebben in Nederland... dat uh, het adres in het midden van de envelop staat... dat de postsegel rechtsboven staat... dat het eerste ding vaak de naam is en dat het onderste... Is dat ding, niet uh, allemaal ptt bedrijfsgeheim wat u nu uh, door, door de, over de radio uh, verklaart? Nee, hoor, dat, uh, dat, dat is in mijn vakgebied. Zijn er zijn honderden mensen wereldwijd zijn, uh, hiermee bezig. PTT, ik... u merkt meteen dat ik van een andere generatie ben, hè? Ja. ja. Die bestaan al honderd jaar niet meer, natuurlijk. Nee, de Nederlandse PTT was trouwens heel voortvarend op dit gebied. Maar ik vind het zelf vanuit wetenschappelijk oogpunt vind ik het vrij uh, uh, triest... dat je de computer um, alleen uh, kunt laten lezen door zoveel detail in te voeren. Uh, voor Hoezo zo specie... triest? Wat vindt u er triest, hè? Ja, dat, dat betekent namelijk dat uh, als je gaat kijken naar die historische boeken... dan zou dat in mijn geval betekenen dat we via de traditionele route... Uh, per oud boek één totaal promotietraject van vier jaar zouden moeten afleggen. Juist, dan moet je computer eerst bekendmaken met handschrift en tijdsbeeld... en weet ik veel, voor voordat hij aan, aan de slag kan. Ja, dus dan zou een onderzoeker, die zou het hele traject, de, de layout-analyse... Uh, wat voor taal staat er, wat voor lettertjes staat er... die zou dus helemaal gedetailleerd moeten gaan, uh, gaan uh, uitanalyseren... Programmeren en dan hopen dat het, dat het werkt na vier jaar. Ja, en, en Dat had is je het natuurlijk... net zo goed zelf kunnen doen eigenlijk in die tijd. Ja, en als je bedenkt hoeveel uh, uh, historische archieven er in Nederland zijn met fantastisch uh, en heel visueel, heel aantrekkelijk uh, materiaal en interessante teksten. Dan kunt u zich voorstellen dat het met, uh, met mensen wel heel erg duur uh, zou worden. Ja, en waar val, valt de computer nou over dezelfde dingen als mensen qua het proberen als ze iets niet kunnen lezen of als ze iets niet goed kunnen zien? Ja, dat is, een, dat is een hele goede vraag. Ja. Uh, het zou mooi zijn als, als dat zo was. Uh, maar jammer genoeg maken computers vaak voor mensen totaal uh, contra-intuitieve fouten. We hebben wel geprobeerd in Monk uh, het, het menselijke lezen van een lettergreep. Dus dat, uh, dus dat, dat alle vormen die uh, met de lettergreep overeenkomen, dat die tegelijk het oog ingaan. Dat principe hebben we proberen uh, uh, uit te programmeren. Uh, en dat leidt ertoe dat inderdaad woorden die uh, uh, verschillend zijn... maar toch op elkaar lijken, dat onze methode die ook uh, goed op een hoop uh, weet te zetten. Maar als je het nou verkeerd doet, dan zie je inderdaad... Uh, en dat doen wij ook wel eens, we maken ook wel eens fouten in ons systeem... dan uh, zie je dat de fouten voor de gebruiker eigenlijk totaal niet uh, invoelbaar of te begrijpen zijn. Ja, ja. Maar is het zo dat... Um, ik heb het ook geprobeerd om mee te doen aan, aan dit monksysteem. Ik, ik hou me natuurlijk wel bezig met de context. Als ik ergens noordwestie sta en, en ik kon iets niet lezen... dan dacht ik, ja, dan is dat oost. Maar dat heeft natuurlijk met de context te maken... met de betekenis daarvan. In hoeverre kan de computer dat? De betekenis analyseren van wat er omheen staat? Ja, dat, uh, uh, ook daarvoor geldt natuurlijk dat de computer... de hele leergeschiedenis, een uh, inhoudelijke... Uh, de semantiek noemen we dat, de, de inhoud... Moet, moet begrijpen. Met name bij de middeleeuwse archieven wordt dat heel erg belangrijk... omdat uh, de, de gewone mensen die geen opleiding ervoor hebben gehad... die kunnen met de middeleeuwse tekst eigenlijk vrij weinig. Uh, we hebben de Leuvense Schepenbank. Dat is een, zijn verslagen van, uh, van de, de, zeg maar de civiele rechtspraak in, de, in 1450 ongeveer. Dat is ook een enorme verzameling aan uh, materiaal. Maar dat is eigenlijk alleen te lezen als je iets weet van de context. Als je weet wat er gebeurt en als je weet wie, uh, wie ergens de schuld van geeft of pacht uh, wil betalen. En dan, uh, dan is er wel een soort cursus nodig om mensen op het, uh, op het goede spoor te brengen... en om die context mee te nemen. Maar dat is heel veel dan, want het gaat om, om de maatschappij, hoe die eruit zag... om juridisch taalgebruik, juridisch taalgebruik in die tijd. En, ja, en, ja. ja uh, we hebben, ik heb nu een uh, stagiaire van uh, geschiedenis, van, van letterkunde... die dus geen patroonherkenning doet maar die uh, geïnteresseerd is in uh, zowel in de inhoud van, dit, uh, van, van deze schepenbank... maar ook in die route die je af moet leggen... om van dat woordbeeld naar de, naar de betekenis te komen. En we zullen dus uh, in Monk zullen we, uh, pagina's onderbrengen... om mensen wat te vertellen over de, de algemene, de betekenispatronen... die je kunt uh, verwachten. Ja? Dus als persoon A uh, verwacht geld van persoon B... dan weet ik dat er twee namen zullen staan dat er een bedrag uh, zal worden genoemd. Uh, uh, en zo zijn er allerlei soorten uh, beslissingen die in die rechtbank zijn genomen. Als je dat patroon van een hoog niveau kent... dan is het veel gemakkelijker om, als je weer naar het letterniveau gaat... om te begrijpen wat er staat. Er wordt wel eens gezegd over onze tijd... dat het een tijd wordt die heel weinig handschrift gaat nalaten. Is dat ook niet jammer? Want niets is fascinerender dan een krabbeltje van Napoleon in een museum te zien... of een handtekening van Eisenhower. omdat je denkt dat je heel dichtbij iemand komt wanneer je zijn handschrift ziet. En wij laten alleen maar sms'jes en twitterberichten na. Ja, de authenticiteit van, het, van, van de tekst die gaat natuurlijk in de digitale wereld verloren. En dan kun je wel een digitale handtekening aan een bericht hangen. Maar in de digitale wereld is het eigenlijk allemaal onderzichtig geworden. Wat je ziet als je bijvoorbeeld zo'n klerk, als je die tientallen jaren volgt... Dan zie je dat hij gewoon uh, periodes had dat hij lekker in zijn vel en zoveel zat en soepel schreef. En dat er perioden waren dat hij echt aan het hakkelen was. Uh, en dat er blijkbaar zijn, iets speelde. Drukt hij zijn punt dieper in het papier en dan denkt u, oh hij had liefdesverdriet. Ja, of hij, of hij tilt uh, de pen uh, de hele tijd uh, binnen het woord op. Waardoor wij onze beeldverwerkingsalgoritmes uh, moeten aanpassen. En uh, hè, dan denk je het hele handschrift te kennen. En dan heeft hij een jaar waarin hij ja, zich toch anders gedraagt. En dan moet je toch wat uh, uh, weer doen in het systeem. Nou, gelukkig bent u van een tijdperk dat uw handschrift, hoe krabbelig het ook mogen zijn, nog de aanhaling ingaat. Uh, hartelijk dank Lambert Schoonmaker, hoogleraar kunstmatige intelligentie aan de Rijksuniversiteit in Groningen. En u luistert nog steeds naar Labyrinth Radio. En zometeen hoort u hoe topbestuurders van multinationals langs de narcistische meetlat gelegd kunnen worden. Maar eerst een paar opvallende berichten uit het nieuws van deze week. Ja, dit is uh, nieuws uit India, Queen's University. En het waren Indiaanse wetenschappers. Shivani Sardeggur, die uh, meent dat hij echt heeft aangetoond... dat mobiele telefoons slecht zijn voor het mannelijk zaad. Mannen lopen natuurlijk heel vaak met een mobieltje in hun uh, zak. En dat zou er dan voor zorgen dat het aantal werkzame zaadjes... per, uh, hoe noem je dat, uh, ejaculate uh, zaadlozing, steeds verder omlaag gaat. En zijn advies is dan ook om je mobieltje uh, niet langer in je broekzak te bewaren... Maar in in de zak van je jasje of nog beter... Bij je hart, dat lijkt me dan ook niet echt verstandig. Of bij een tas. Overigens uh, um, heb ik een beetje twijfel aan het onderzoek. Ik bedoel, ik, ik vertel het dan wel, maar hij legt niet uit hoe dat dan zou komen. Wat dan de invloed is van het mobieltje op het mannelijk zaad. En helemaal is het opmerkelijk, omdat er vorige week nog... een Deense studie verscheen waarin die mythe... dat het uh, aantal werkzame zaadjes per ejaculaat achteruit rolt eens en voor altijd ontmanteld was. Want die Denen hadden dat langdurig gevolgd en onderzocht. Eh, overigens niet alleen bij Denen, maar ook bij verschillende eh, bevolkingsgroepen. En die zeiden van nou, er is eigenlijk helemaal niet zoveel aan de hand. We hebben helemaal geen aanwijzingen dat er minder zaadjes eh, per zaadlozing meekomen. Eh, trouwens is het nog best opmerkelijk dat, dat in één uh, goede zaadlozing al gauw 200 miljoen zaadjes uh, zitten. Dus ze dus kunnen dus, er best wat af, zou je zeggen? Nou, moet je je voorstellen dat die allemaal een eitje zouden bevruchten. Dan zou je uh, met, met, met één keer paren... zou je de hele bevolking van Frankrijk uh, verjufdjehoudigd hebben. Hè? Dat je dat allemaal maar mee torst. Ik vond het wel opmerkelijk. Nog meer uh, over staat. Want uh, de menselijke evolutie gaat veel langzamer dan wij altijd dachten. Uh, je hebt enorm veel uh, nucleotiden in je DNA. Zo'n 6 miljard. Allemaal van die kleine bouwsteentjes van een DNA. Nou, die komen deels van je moeder en deels van je vader. En daar komt dan een soort mengeling uit. En dat ben jij dan zelf. Nou, af en toe verandert er iets wat nog van de moeder, nog van de vader komt. En dan denken wetenschappers: daar zit hem, de evolutie. Dat is dus een. een uh, een verandering die uiteindelijk ons tot een nieuwe soort zou kunnen maken. Een mutatie. Nou, En dat gebeurt echt zo ontzettend weinig. Namelijk op die 6 miljard gebeurt het gemiddeld zo'n 30 keer. En nu is het meest opmerkelijke dat het vooral gebeurt bij de vader en niet bij de moeder. Dus mutaties, de evolutie van, van de mens, van de soort, komt vooral van het mannelijk zaad en niet van het vrouwelijk eitje. Maar dat is een prettig idee, want de vrouwen die werpen... dus dan, hebben toch, dan blijven die mannen nodig hebben, ondanks de laatste ontwikkelingen. Om ons te evolueren. Want ja. we kunnen ons wel, zoals we nu zijn, voortplanten... daar hebben we helemaal geen mannen meer bij nodig. Nee. Een beetje wangslijm zou afdoende zijn. Zijn jullie eindelijk van ons verlost. Maar evolutie zou je er dan niet mee... ja. Uh, is goed doen. nieuws voor de mannen. Ja, ik zit trouwens enorm vol met uh, goed nieuws. Want... Uh, hier geloof ik ook helemaal geen donder van, maar ik ga het toch gewoon lekker vertellen. De Europese luchtvaart en defensieorganisatie EADS... die zegt dat ze zijn begonnen aan een onderzoek voor de SEAST... de Zero Emission Hypersonic Transportation. Uh, dat is een, uh, een soort nieuw ding wat dan ook wat uh, milieuvriendelijker moet zijn. Maar het meest bijzondere is dat het een soort vliegtuig is met rakettechnieken. En dan zou je in 2,5 uur van Parijs naar Tokio kunnen vliegen. Over 30 jaar, maar toch. Dat is, is toch goed nieuws? Ja, dat is over heel lang, maar dan wel heel snel. Ja, en ik vind vooral ook zo goed nieuws... omdat de vooruitgang in de luchtvaartindustrie al een tijdje zoek was. Ik bedoel, de vliegtuigen werden steeds krapper en kleiner... weliswaar goedkoper, maar de echte vooruitgang die, die ging een beetje weg. Mocht je ook geen vervoer, vloeistof meer vervoeren... Dat ging natuurlijk ook mis met die fijne... De glamour was er al af en, en de Concorde ging eruit. Precies. En, uh, ja, we willen uiteindelijk natuurlijk toch gewoon sneller gaan vliegen... maar kennelijk was er geen economische noodzaak toe... maar zij gaan dus werken aan dit, uh, dit nieuwe ding... Nou, dan heb ik nog... Nou, deze sla ik lekker over, want die begreep ik zelf niet. Oh ja, en er is een uh, planetoïde uh, vernoemd naar Tante Truus. En die heeft dan in één stuk uh, geschreven de naam Tante Truus. Planetoïde 15296. En dat is een eerbetoon aan Gertruida Wijsmudder Meijer. En dat is een Nederlandse oorlogszeldin die in de oorlog 10.000 Joodse kinderen heeft gered. Het is toch aardig van de Astronomische Unie dat ze dat hebben gedaan. Ja. En we gaan nog even uh, bellen met Dirk van Delft. Hij is directeur van het Boerhavenmuseum. Goedenavond. Goedenavond. Want u heeft wel slecht nieuws. Nou, slecht nieuws. Uh, men dreigt een beetje met, uh, met slecht nieuws. Maar ik denk dat Boerhaven hier wel uit gaat komen. Oh, nou, dan kunnen we meteen weer ophangen. Wat was het slechte nieuws? Nou, slecht, nou ja, dan moeten we natuurlijk nog wel eventjes winnen. Maar ik denk dat we onze, dat toch wel goede kansen hebben. Het slechte nieuws is dat uh, staatssecretaris Selstra van Cultuur... Die heeft op 10 juni, het is dus vorige week eh, vrijdag, of, of ja, ruim een week geleden vrijdag, de, de, de beruchte brief eh, gepubliceerd waarin hij zijn bezuiniging op de cultuur invult. En die treft natuurlijk ook de musea, en dat hoort ook, want de musea dragen natuurlijk ook bij. Maar het punt is dat eh, Staatssecretaris Zelstra in feite een soort eh, knock-out criterium hanteert van je mag pas door naar in feite, de volgende periode van vier jaar als je een bepaald niveau eigen inkomsten haalt. Ja, 17,5% was het, hè? Precies, 17,5% van wat je aan Rijksbesiedie krijgt. Daar is niks mis mee. Dat getal kennen we al lang. Alleen het punt is dat uh, in feite de vorige uh, regering... had afgesproken met uh, de musea die in feite daarna aan, op, op, op weg waren... ...aan toegroeien waren van... u heeft tot 2012 de tijd om daar naartoe te groeien. Een afspraak zwart op wit op papier. Nu wordt in feite zonder enige pardon uh, uh, die afspraak verscheurd... En wordt gezegd van u moet in feite gemiddeld in 2010, wat al voorbij is, in 2011, wat al voor de helft voorbij is, gemiddeld ook al die norm halen. En daar komen de donkere wolken. Precies. Dat zou ontzettend jammer zijn, want dan blijft boerhaven wel bestaan, maar is het niet langer een publieksmuseum. en een depot, dan gaan we een gaan rollen. En dan, dan, we en dan kunnen we nooit meer kijken naar foto's op sterk water en half door midden uh, gesneden. Uh, uh, Apen lijken en al ja, dat andere problemen. Nog veel erger eigenlijk, vind ik persoonlijk ook wel voor een deel, is dat ons educatieve programma. Wij hebben tienduizenden leerlingen per jaar binnen. die wij educatieve programma's bieden. die in feite min of meer warm maken van. zou je misschien niet kunnen overwegen om een opleiding te gaan doen. Uh, in, in beta, uh, in, in techniek. Die gaan dan allemaal uh, niet meer door en dan is op die manier is, is onze plek in feite in kennisland Nederland. Ja, dat wordt dan voorkomen onmogelijk gemaakt. En Op dat hoeveel procent zit u eigenlijk? Op hoeveel procent zit u van die 17,5 wat dan aan het streef was? daar naartoe. In 2012 halen we dat ook. Desnoods halen we dat dit jaar. In 2011 is het nog bezig. Halen we als het moet, halen we het ook. Maar in 2010, en dat vind ik helemaal echt heel erg treurig. 2010 is gewoon voorbij. Dus hoe kun je nou in feite de spelregels tijdens de wedstrijd veranderen op zo'n manier dat je er niks meer aan kunt doen. Dat vind ik bijzonder treurig. En denkt u dat u met dit argument de rechter kunt overtuigen? Nou, wij hebben juridisch advies ingewonnen. Uh, en daaruit kwam voort dat in feite, zoals het nu ligt, en toch eigenlijk niet uh, in de reden ligt, dat je in feite met terugwerkende kracht uh, helemaal tegen de oude afspraken in kunt zeggen dat 2010 en 2011 de norm worden in plaats van de afspraken 2012. Dus wij zien dat inderdaad met vertrouwen tegemoet. Dirk van Delft, dank van het Boerhavenmuseum. Wij vinden dat het moet blijven. Dank. Ja, er zijn natuurlijk heel veel schandalen geweest rond de grote bedrijven. En dan vaak waren de topmannen die aan het graaien sloegen. Of uh, topmannen die niet helemaal uh, zuiver in de boeken zaten. En natuurlijk ook de hele crisis. Waarbij bleek dat bedrijven wel eens veel grotere gokjes hadden genomen... dan strikt noodzakelijk was. Nou, Heel vaak wordt dan gewezen naar het narcisme van de bestuurder. En het leuke is dat Antoinette Reizenbeeld... die is zowel econoom als psycholoog promoveert aan de Universiteit van Rotterdam... de Erasmus Universiteit. Want zij heeft een manier gevonden om het narcisme van de CEO... de mate van narcisme... af te lezen aan het jaarverslag. En afgelopen vrijdag sprak ik haar. Antoinette Reizenbeeld, hartelijk welkom. Achter ieder onderzoek schuilt een moment dat iemand zich uh, bedenkt... ja, dit lijkt me eigenlijk een goed onderwerp. Dit moet dus onderzocht worden. Wat, wat was dat moment? Dat moment werd eigenlijk voornamelijk ingegeven door mijn eerste promotor, Angelina Kemna. Die uh, chief investment officer op dit moment is van de beleggingsstak van ons burgerlijk pensioenfonds. En zij heeft, uh, net als vele anderen in het, uh, in het uh, praktijkleven, een heleboel narcistische mensen meegemaakt... En zij noemde dat uh, niet narcisme, maar ze noemde dat meer de, de Alpha-man, de man op de apenrots. De zilveren rug wordt het ook wel genoemd. Ja, klopt. En vervolgens ben ik in, uh, in praktijkcases gaan duiken, zoals bijvoorbeeld de praktijkcases in Amerika van de gevallenen, de Dennis Koslowski van Tyco, de, de Nakio van Q West, maar ook in Nederland uh, de Kees van der Hoeven. Uh, de, je kijkt naar de, het gedrag van Richard en Drijver van, van Molenhuis. En dit zijn allemaal voorbeelden van, van uh, CEO's, van, van leiders van grote bedrijven die te ver zijn gegaan. Ja, daar ben ik eigenlijk mee begonnen. Om te kijken van wie zit er nu? Uh, wat kenmerkt die personen? En waarom hebben ze fraude gepleegd? Dat was eigenlijk de, het, het beginpunt van, van mijn uh, onderzoek. En uh, toen realiseerde ik mij dat, uh, dat de dingen die ze deden en de, de, zeg maar de opzienbarende acties die ze ondernamen, dat het te maken had met narcisme. En, en narcisme, ik denk dat veel luisteraars het weten, maar heel veel luisteraars uh, toch wat opfrissing uh, op prijs zullen stellen. Wat is precies narcisme? Narcisme is een heel moeilijk, abstract concept. En een abstract concept wil zeggen dat je het niet zomaar kan observeren of met één variabele zou kunnen aantonen. Um, vandaar dat ik dus inderdaad ook de psychologische literatuur in ben gedoken. En dan kom je eigenlijk uh, op een soort definitie van, van narcisme. In de zin dat uh, deze mensen heel graag in de, in de belangstelling staan. Continu zoeken naar grandeur. Uh, zichzelf enorm bewonderen. En uh, daarnaast ook uh, continu bevestigd willen worden in hun superioriteit. Onwetenschappelijk, ijdeltuiten en egotrippers. ja. ja. Ja, maar daar komt wel ook nog wel wat meer bij kijken hoor. Want een ego-tripper hoeft niet echt die, uh, dat rechthebbende te hebben. Dat is wat ze in het Engels entitlement noemen. Dat je heel dus, erg overtuigd bent van jouw gelijk. Nou, je bent, je bent ervan overtuigd dat jij het alleen recht hebt op uh, bepaalde luxe zaken. Zoals bijvoorbeeld uh, het privé vliegtuig uh, van, uh, van het bedrijf. Narcissus was de oude mythe, daar komt uh, het woord narcisme vandaan. Die was zo dol op zijn spiegelbeeld dat hij uiteindelijk in het water viel. Klopt. En die probeerde het aan ja. te raken. Ja, Narcissus uh, die uh, weigerde de liefde van de nymph Echo. En Echo was uh, in feite ook wel heel erg beledigd. En uh, ging daarvoor naar de godin uh, Afrodite. En Afrodite die strafte Narcissus met een immense zelfliefde waarin hij uiteindelijk uh, verdrinkt. Goed, we hebben dan een aantal definities van narcisme. Die heeft u uh, uh, zelf bepaald. Hè? Een soort checklist van wanneer mag ik iemand een narcist noemen? Mm, nou, ik, ik ben eigenlijk wel weer teruggegaan naar de psychologische literatuur. En ik heb uh, narcisme... Um Um, zeg maar, gekopieerd van het werk van Emmens. En Emmens heeft uh, narcisme gedimensionaliseerd, een moeilijk woord. Met andere woorden, hij heeft vier factoren aangewezen voor narcisme. En dat was dan autoriteit, superioriteit, zelfbewondering en het rechthebbend. Dus dat entitlement waar ik net over had. Wat ik zo opmerkelijk vond, is dat je dus het narcisme van de bestuurder kunt aflezen uit het jaarverslag van de onderneming. Ja, nou het is niet alleen maar jaarverslag geweest hoor. In het jaarverslag staan natuurlijk zeker bij Amerikaanse ondernemingen, omdat daar de, de regels om, om openbaar, uh, dingen openbaar te maken veel verder gaan dan in Nederland... Uh, staan in dat jaarverslag heel veel uh, gegevens die je kan gebruiken... om zo'n narcisme-score uh, op te stellen. Wat voor gegevens zijn dat? Ik heb uh, gekeken onder andere naar de beloning van de CEO... en ook naar de beloning van de CEO ten opzichte van de tweede best betaalde man. Uh, ik heb gekeken naar de, de foto van uh, de CEO in het jaarverslag... Ik heb gekeken naar het aantal roltitels die de CEO uh, draagt. Dus de ene CEO noemt zich alleen maar CEO. En een Narcistische CEO noemt zichzelf daarnaast ook president, principal executive officer, founder, heel veel titels chairman. En, ja. en die foto, is dat alleen de grootte van de foto? Dat hij dat in het jaarverslag over twee pagina's wordt uitgesmeerd? Of is het ook nog iets wat je op de foto zelf kunt zien? Je kunt het ook nog naar de foto zelf kijken, inderdaad. Want vanaf het moment dat hij daar tezamen met zijn bestuur staat, met zijn board, dan draait het niet zozeer meer om de CEO alleen, maar gaat het echt om het bestuur tezamen. En dat geeft dus aan dat hij minder narcistisch is... dan dat de CEO er in vol ornaat op een A4'tje alleen met zijn hoofd op zit. En helemaal geen foto wil zeggen dat hij echt voor het bedrijf gaat en het logo laat spreken. Klopt, dan is het het bedrijf. Ja. Dit uh, uh, is natuurlijk een handige manier om te kijken of hier sprake is van een narcistische bestuurder. Maar u heeft ze niet op de divan gehad. Dus u kunt niet echt met zekerheid zeggen of het een narcist is. Ja, dat, dat uh, inderdaad. Daar heb ik zelf ook over nagedacht. Uh, twee dingen die, die, uh, die spreken dan voor deze objectieve meting. De eerste is uh, dat de 953 CEO's die ik een narcisme score gegeven heb... dat de top daarvan, de top 1 procent... Uh, eveneens door de psychologen als narcist is, is aangeduid. En, en die kunnen we terugvinden in, in de psychologische literatuur. En trouwens ook op internet, op Google. En uh, het tweede wat, wat voor deze objectieve meting ook speelt... Is, is dat ook een psycholoog niet met zekerheid kan zeggen... hoe de narcistische score is ten opzichte van een andere CEO. Want die heeft hij bijvoorbeeld weer niet op de bank. En het, het praktische van, van deze hele meting is... Dat, dat geen enkele psycholoog of geen enkele psychiater... een kleine duizend CEO's kan scoren. Dat kan je dan alleen met objectieve variabelen doen. Dan kan je dus uh, zien wie de, de, de narcisten zijn en wie niet. Maar hoe dan verder? Want uiteindelijk is voor een, voor een baas van een groot bedrijf... een beetje narcisme ook wel mooi. Want een, een narcist is lekker overtuigd van zichzelf... Die, die is ook ambitieuzer dan een niet-narcist lijkt maar Het lijkt me een hele goede eigenschap. Sterker nog, het is juist een gematigd niveau van dat narcisme. Dus als je kijkt naar waar, waar de CEO's gemiddeld scoren van de 953... dan is de financiële performance, de financiële prestaties van het bedrijf... hoger dan bij hele lage of bij hele hoge niveaus van narcisme. Dat bewijst dus dat een, een narcist aan de top op zich heel goed is. Dat inderdaad, dat bevestigt inderdaad wat, wat de psychologen zeggen. De psychologische blik waarvan ze zeggen van... oké, okay, als je leiderschap effectief wil hebben... dan heb je een zekere mate van narcisme nodig. Maar als die te narcistisch wordt... dan krijg je dus al die gevallen CEO's met hun uh, schandalen en uh, fraude. Klopt, want naast deze eerste invloedstudie... naar de financiële prestaties... heb ik ook gekeken naar de, naar de fraudegevoeligheid... De fraudegevoeligheid heb ik kunnen meten met behulp van de, de gegevens die op de SEC, de Security and Exchange Commission, op de website worden gepubliceerd. En dan zie je dat de, de CEO's die fraude plegen inderdaad een hogere narcistische score hebben dan degene die geen fraude hebben gepleegd. Dat lijkt me heel moeilijk als je iemand moet aanstellen dat je kijkt, ja ik wil wel een narcist, maar niet een te erge narcist. Hoe kan je dat... Uh... Scoren. Hoe kun je erachter komen of je de goede hebt? Nou, ik denk in eerste instantie als je de CEO in huis haalt, dat zijn narcismeniveau redelijk uh, gematigd zal kunnen zijn. Um, het narcisme is een, is een construct, moeilijk term, hè? Dat, is dat abstracte concept, wat mag groeien al naar gelang de, de situatie er zich voor leent. Dus je krijgt geleidelijk aan meer kapzones naarmate het bedrijf groeit? Juist. Kijk, Juist, dat kan ook hè? Ja, naarmate het bedrijf succes heeft en naarmate de, de mensen, de collega's achter jou aanlopen, dan groei je zelf. Dan ga je op een gegeven moment geloven in het, in het beeld dat van jou wordt neergezet en uh, tolereer je steeds minder tegenmacht. Dus je moet iemand niet omringen met ja-knikkers? Absoluut niet. Nee, daar is die boord. In Amerika is het de boord. In Nederland is het de Raad van Commissarissen, daar is die zo goed voor. Ja. Om te voorkomen dat het ego van uh, de narcistische bestuurder te ver ontspoort. Hoe komt het eigenlijk dat, dat een, een narcist uiteindelijk schandalen en fraude gaat veroorzaken? Um, waarschijnlijk is dat omdat de, de financiële performance op dat moment minder is dan dat hij zelf had verwacht. Met andere woorden, de, de netto winst of, of, of je moet het misschien zien in aandeelhouderswaarde, die valt tegen. Hij heeft een bepaalde uh, doelstelling afgegeven. Je ziet het ook heel vaak in groeicijfers. En dat halen ze dan niet. En dan kan je een paar dingen doen. Of je geeft het toe, maar dan verlies je dus aan status. Of... Je gaat creatief boekhouden. En in eerste instantie noemen we dat hè, creatief boekhouden, earningsmanagement. Je haalt inkomsten wat meer naar voren en kosten een boekje wat later. Maar dat escaleert op een gegeven moment in echte regelrechte fraude. En ze durven natuurlijk ook heel veel risico aan, want ze zijn briljant. Dus niks kan mij gebeuren. Ja, als de tegenmacht helemaal is weggevallen, dan durven ze dit goed aan. Ja. Kortom, zorg dat er altijd tegenmacht blijft tegenover de iets wat narcistische CEO. Antoinette Reizenbeeld, veel succes voor volgende week met de promotie. Dankjewel. Uh, niet naast de schoenen gaan lopen na het promoveren. Ik hoop het niet nadat ik dit allemaal gelezen en gedaan heb. Nee. Dankjewel. Oké. Okay. En in Labyrinth Radio is het nu weer tijd voor onze rubriek Huis, Tuin en Keukenwetenschap. Met een verslag van het Vensterbank-experiment van Jasper Flapper. Hij probeert namelijk te achterhalen hoeveel water zijn plant drinkt. Onze verslaggeefster Anne van Kessel zocht hem op in Den Haag en trof hem daar al solderend aan. Huis, tuin en keukenwetenschap. Ik ben Jasper. Goeiedag. wat ben je aan het doen? Ik ben bezig met iets wat ik zelf Project Vensterbank noem. Want ik heb een, uh, ik heb een plant, en die heet Robert, en die, uh, die staat in mijn vensterbank. Hoe ziet Robert eruit? Uh, Robert is groen, zoals dus een plant hoort te zijn. Uh, hij heeft geen bloemen, maar uh, hij is wel rond, behoorlijk rond. Uh, niet zo groot, ik zeg denk 30 centimeter in doorsnede. Uh, ja, hij, hij is wel wat, wat groter dan toen ik hem kocht. Hij is ook een beetje bruiner. Maar dat komt omdat ik hem geen pook kon geven, denk ik. Ik denk dat hij dat niet zo fijn vindt. En uh, Robert die zit zelf in, uh, in zo'n zo zo bruin potje. Dat bruine potje dat staat weer in een heel groot whiskyglas eigenlijk. En daar zit water in. Af en toe zie je ook allemaal slakjes onderin die glazen pot een beetje voorbij drijven. Want deze pot die was gewoon helemaal uh, schoon in het begin. Dat is nu het... een beetje smoeter. Ja, dat is allemaal uitspoeling van, dat, uh, van die plant. Je zou het ook plantenpoep kunnen noemen. <lacht> en Robert die gebruikt dat water voor de, voor de fotosynthese die hij doet. En uh, daar verbruikt hij ook licht bij. En uh, ik ben op zoek naar de relatie tussen... Het water dat hij verbruikt en het licht dat hij verbruikt voor de fotosynthese. En hoeveel water hij verbruikt, dat probeer ik uh, uh, na te gaan door hem uh, te meten... of te, te wegen elke dag op de weegschaal. En uh, ja, dat doe ik nu zo'n negen maanden. Dus daar ben ik nou een beetje zat van. Dus dat probeer ik nou te automatiseren. Ja, als je niet weet te solderen... En dan wou ik wel eens wat dingetjes fout gaan. Dan moet nog wel even warm worden natuurlijk. Ja, Dit is uh, een stukje hardware waar ik mee bezig ben. Wat ik al zei, dat, uh, dat wegen dat, uh, dat kan ook best automatisch. Uh, de weegschaal die je hier bijvoorbeeld ziet, die is, uh, die is kapot. Um, ja, dat wil zeggen, uh, het circuitje van de weegschaal is kapot. Want Wat ik er nog wel van kan gebruiken, dat is het aluminium palkje wat je hier ziet. Daar gaat stroom doorheen en uh, die, uh, de weerstand van die plaatjes die neemt toe wanneer ze uitgerekt worden. Dat is, een, dat is een rubber buisje eigenlijk, die wordt ook smaller wanneer, wanneer je hem uittrekt. En dan heeft de water, of in dit geval de elektriciteit, heeft er meer moeite mee om er doorheen te gaan. En de weerstand die dat oplevert, dat uh, zie je uiteindelijk terug in een klein uh, voltageverschil. Nou, de buiten begint al een beetje te knisperen. En een beetje te ruiken. Ja, een mm -hmm. beetje verbrand. En hoe sluit je uit dat uh, je niet gewoon verdamping aan het meten bent in je vensterbank? Uh, om, om die verdamping ernaast te kunnen meten. En dan het verschil, dat is, uh, dat is de transpiratie, dat is de, het wateropname van de... Van de plant door zijn wortels heen. En dat, dat, ja, ik zit te denken om dat te gaan doen met een, een soort van dummy plantje ernaast. Het is eigenlijk precies dezelfde opstelling, alleen dan uh, uh, een plastic Robert in plaats van een echte robot. Plant. Ja, een mooi Blijf gaan zitten. Zo. Dat is hem als het goed is. Hoe kan die uit? Toen ik tegen mijn prof zei dat ik hier, hier aan de gang wou gaan... ...toen zei hij, joh, dat is volgens mij al lang gedaan. Um, dus toen dacht ik, of ik heb een heel goed idee... ...wat al door iemand anders is gedaan... ...of ik heb een heel goed idee dat het nog niet is gedaan. En uh, voor zover ik weet is het het laatste. <lacht> maar eerlijk gezegd maakt het ook niet zoveel uit... ...of het al wel door andere mensen is gedaan of niet. Uh, ik wil het zelf gewoon doen omdat ik het leuk vind. Doe het zelf wetenschapper Jasper Flapper in een reportage gemaakt door Anne van Kessel. Niet iedere exoot hoeft dood. Evolutiebioloog en paleontoloog Gerard van Meij nam het vorige week in het wetenschappelijk tijdschrift Nature op voor de exoot en bestrijdt ecoracisme. Daar gaan we het over hebben met Han Olf, hoogleraar Ecologie van de Rijksuniversiteit Groningen en directeur van het Centrum, Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu, Wouter van der Weijden. Beiden welkom. En als het goed is, hebben wij ook aan de telefoon Gerard van mij, van mij vanuit het zonnige Californië, neem ik aan. Goedenavond, het is inderdaad zonnig en het wordt heet vandaag. <laughs> Heel anders dan hier, kan ik u vertellen, meneer van mij. Maar goed, zijn we te onaardig tegen exoten? Nou, uh, vaak wel. Dus er wordt uh, veel bestreden. Uh, veel van die exotische soorten worden dus erg bestreden. En ja, soms is dat natuurlijk wel nodig. Er zijn natuurlijk schadelijke exoten overal ter wereld. Maar er zijn ook een heleboel soorten die uh, eigenlijk goed inburgeren en die dus niet zo schadelijk hoeven te zijn. Dus uh, ook al zijn er schadelijke exoten... we moeten ervoor zorgen dat we niet exotofoob worden, zeg maar. Nee, en het is ook zo dat er heel wat inheemse soorten zijn... die ook uh, wel schadelijk kunnen zijn. Bijvoorbeeld in Noord-Amerika zijn er veel te veel herten en ja. dat komt omdat er te weinig predatoren zijn. Die hert is in de inheems natuurlijk. Dat hebben we ook, daar hebben we ook last van, de Veluwe bijvoorbeeld, met zwijnen. Het lijkt mij sowieso goed, want exoten, dat kunnen zijn dieren... dat kunnen zijn planten, schimmels, bacteriën, daar valt heel veel onder. Misschien is het slim om in dit gesprek ons te beperken... even tot de dieren en de planten. Wij hebben ook, of, nou niet aan de lijn, in de studio in Groningen zit Han Of. U bent deskundig op het gebied van het beheer van Nederlandse natuurgebieden... waaronder de Oostvaardersplassen. Um, heeft u voorbeelden van inheemse soorten... die eigenlijk ook veel schade kunnen toebrengen? Nee, eigenlijk niet. <laughs> hey, een exoten <laughs> uiting? Ja, dat wel. Een goed voorbeeld is de Amerikaanse eik. Om even een voorbeeld te nemen van het continent waar Gerard op dit moment is. De Amerikaanse eik is in Nederland heel veel aangeplant... en die heeft daarmee de Nederlandse eik vervangen... Maar tegelijkertijd uh, zijn met de Nederlandse eik... heel veel soorten, insecten en schimmels, uh, verbonden. De, tot, tot wel vijftig tot honderd soorten die aan die soort gebonden zijn. En de Amerikaanse eik die heeft eigenlijk geen soorten met zich meegenomen. Dus als je dan kijkt naar het totale effect op biodiversiteit... dan ja, is zo'n Amerikaanse eik toch wel een probleem. En de wilde zwijnen dan op de Veluwe? Want dat is een inheemsoort die toch wel voor problemen zorgt. Ja, problemen voor wie? Dat is de vraag. Uh, Kijk, wilde zwijnen die. Uh, te, ten eerste hebben wij die wilde zwijnen opgesloten in een habitat waar ze eigenlijk liever niet zijn. Dan kun je ook vragen: wie is nou de oorzaak van het probleem? Zijn dat die zwijnen of zijn wij dat? We hebben die wilde zwijnen opgesloten in een extreem voedselarm ecosysteem. Terwijl dat eigenlijk een soort is die graag in voedselrijke ecosystemen leeft. In de rivierdalen en bijvoorbeeld in de Oostvaardersplassen. Maar dan mag die van ons niet komen. Dus ik denk eerder dat wij de oorzaak van het probleem zijn. Ja. Maar um, om even terug te komen, Geert, van mij. U en, en uw collega's wil eigenlijk een punt maken in Nature... door te zeggen, uh, kijk naar uh, de exoten. Uh, niet als zijnde exoten, maar kijk gewoon naar soorten. Kijk wat, welke zijn schadelijk en welke niet. En ga niet puur kijken naar de origine of laat dat niet te veel meewegen. Is dat een ja, goede korte soms, samenvatting? Dat is een, een redelijke samenvatting. Uh, we willen natuurlijk niet zeggen dat uh, wij... ...exoten willen invoeren. Dat willen we zeer beslist niet doen. En het is ook niet de bedoeling uh, dat wij uh, zeggen... Uh, uh, ...je moet natuurlijk helemaal geen beheer hebben tegen exoten... ...want er zijn natuurlijk inderdaad zeer schadelijke soorten. Dat willen we ook uh, beslist zeggen. Uh, het is alleen dat niet alle exoten zijn slecht. En bovendien is het zo dat een heleboel uh, schadelijke exoten terechtkomen in ecosystemen die al zodanig gestoord zijn... Uh, dat dat waarschijnlijk meer de oorzaak is dan de exoten zelf. Dus het gaat ook om de verbetering van het imago eigenlijk? Zo'n beetje wel, ja. Het is ook een kwestie van realiteit. Er zijn zoveel exoten overal dat we er gewoon echt uh, mee moeten leren leven. Ja, Wouter van der Weijden, is het ook niet zo uh, dat... Uh het niet te vermijden is, exoten. Want we reizen met schepen over de wereld, met vliegtuigen, met, met auto's. De wereld globaliseert en de natuur globaliseert mee. Nou, laat ik eerst even dit zeggen. Uh, een tweedeling uh, tussen exoten die schadelijk zijn aan de ene kant... en inheemse soorten die uh, niet schadelijk zijn... Of, of waar we blij mee moeten zijn, dat is eigenlijk... Niet houdbaar. Er zijn ook schadelijke inheemse soorten. Op een ogenblik wordt, uh, wordt, wordt in het artikel ook genoemd uh, in Nature. Is er een kever die in Amerika de huis houdt onder de naaldbomen? Uh, dat is een inhe inheemse soort dat tegenover staat dat er ook uh, exoten zijn... waar we veel plezier van hebben. Denk maar aan de landbouwgewassen. Um, maar dan gaat het... De, dus in die tegenstelling... zwart-wit is het niet. Ja, maar dan, maar dan zou je ook gaat, de, gaat de hele er... natuur moeten gaan onderverdelen... in schadelijk, niet-schadelijk. En het betekent nou ja. volgens mij dat elk beestje wel schadelijk is... voor een ander beestje, maar dan is ja. er ook weer een beestje schadelijk... voor dat beestje. En dan ja, komt alles dat... wel weer goed. Jawel, maar je, je, je moet in de praktijk toch afwegingen maken. En het is wel zo dat een exoot... Uh, die, die, die, die dus uit een heel ander continent bijvoorbeeld komt... en uh, in een voor hem nieuw continent komt... dat daar geen evolutie heeft plaatsgevonden... waarbij... Uh, de ene soort zich uh, kan aanpassen aan de andere. Dat heet co-evolutie. Dat betekent dat een soort die een, bijvoorbeeld oceaan oversteekt... geen natuurlijke vijanden meer heeft. En daarom en zijn ze, ze vaak en, zo succesvol. En zich daar explosief kan vermenigvuldigen. Dat geldt ook lang niet voor alle exoten, maar wel voor enkele. Dus een exot moet je wel extra kritisch bekijken. Dat is gewoon een feit. Er is een tweede reden dat, exoten, uh, dat planten soms ook uh, stoffen uitscheiden... waar de inheemse... Uh, uh, waar hun eigen flora de, als het ware tegen bestand is... maar komen ze in een hele nieuw continent met een nieuwe flora... dan kan het zijn dat zij daarmee planten... die uh, de, de, uh, verhinderen om nog, uh, om nog te kiemen... En dat, er is een soort bewapeningswetloop wapen, aan de gang in de natuur... al veel in miljoenen jaren... waar Gerard van mij trouwens uitstekende dingen over heeft gepubliceerd. En die bewapeningswetloop heeft een exoot soms een voorsprong. En daarom moet je naar exoten wel extracties kijken. Maar stel dat een beest heel succesvol is... en heeft geen natuurlijke vijanden... kan uh, ontzettend veel eten, drinken, paren... en uh, hij blijft maar groeien in de uh, populatie... uiteindelijk zal die dan toch door honger, ziekte of iets anders sterven. De natuur wint toch altijd... Ja, de, wat is de natuur? De, kijk, een eindeloos expansie kan natuurlijk niet. Er komt een punt dat zo'n soort... Uh, last krijgen, of van inheemse vijanden die dan toch die soort gaan ontdekken... of van zichzelf, omdat hij met zichzelf gaat concurreren. Maar er kan voor die tijd al zo ontzettend veel schade zijn aangericht... en daar zijn ook echt uh, goed gedocumenteerde gevallen van. Klassiek voorbeeld, is het konijnen in Australië... met, uh, met uh, in argeloosheid, want ze hadden extra jachtwild nodig... Uh, hebben ze dat konijn daar gebracht. En ze nou, daar konden zit, niet zo goed schieten. Daar zitten ze nu nog mee. Ja. Uh, en dan hebben ze met, met virus geprobeerd om dat, dat omlaag te krijgen. Is deels gelukt, deels niet gelukt. Dus dat konijn krijgen ze niet meer weg. Dat betekent dat je dat het niet zozeer een discussie moet zijn: een, ik, moet je alle exoten uitroeien? Dat is onzin. Maar nee, je maar u je... zegt hier iets wat interessant is, want Geert van mij, uh, Wouter van der Weijden hoor ik hier zeggen. Exoten moeten extra kritisch bekeken worden. Is dat uh, waarvan u zegt. Kijk, hier hebben we te maken met ecoracisme... Nou nee, ik, ik, ik ben het niet oneens met, met die stelling dat uh, exoten uh, heel kritisch bekeken moeten worden. Dat is wel zeker. Maar ik wil even terugkomen op dat konijn. Want uh, als, als ik het goed begrijp, dan is het zo dat het konijn zelf uh, niet inheems is in Noord-Europa, onder andere niet in Nederland. Dus het is een soort exot die al eeuwenlang in Noord-Europa leeft. Ja, dus het hangt ook maar vanaf hoe ver ga je terug in de tijd om te bepalen wat nou een exot is? Ja, want bijvoorbeeld als je nou in de ijstijden kijkt... dan had je een heel andere flora en heel andere fauna in Nederland... waarvan maar heel weinig soorten nog steeds in Nederland leven. Dus de, de hele fauna en flora van, van Nederland zou je... In een beetje onzinnige manier als exotisch beschouwen. En dit is natuurlijk op heel, heel lange termijn. En ik, kijk dit, ik kijk dit vanuit het oogpunt van uh, paleontoloog natuurlijk. Maar Wouter van der Weij, u heeft een boek geschreven, Biological Globalization. Uh, waarin u kijkt naar de globalisatie, de biologische globalisatie. In hoeverre, uh, ja, wat was voor u dan de maatstaf wanneer iets een exotisch is? Hoe ja. gaat u terug in de tijd? Zeg nou, daar heb een bijla bijlage aan gewijd, omdat dat best wel ingewikkeld is. Het is eigenlijk zo: hoe verder je terug gaat in de tijd, hoe meer exotie je krijgt. Uh, want elke soort is ergens ontstaan en heeft zich, heeft zich dan daarna verspreid. Over het algemeen wordt op het ogenblik bij, in de invasiebiologie... het jaar 1500 gekozen als een soort, een soort waterscheiding. Dat heeft ook met Columbus te maken. En toen is er een grote uitwisseling op gang gekomen... tussen de Oude en de Nieuwe Wereld. En uh, de, er zijn ook wel andere, er wordt ook wel 1800 of 1900 gebruikt. Maar ik vind 1500 wel een goed uh, referentiejaar, zeg maar. En als we het dan over 1500 hebben, hoe zit het dan met de konijnen? Dan is het konijn uh, is net daarvoor in de middeleeuwen uh, door monniken waarschijnlijk uit het uh, Iberische schiereiland Spanje-Portugal hier naartoe gebracht. Uh, dus omdat hij daarvoor al is uh, geïntroduceerd uh, is het geen exot. Han, of stel dat je zou beslissen om exoten uit te roeien, zoals wij ooit met de muskusrat hebben besloten. Die moesten maar eens over de kling gejaagd, vond de Nederlandse overheid. Dan blijken we daar toch altijd heel erg slecht in. Hoe kan dat eigenlijk? Waarom is het zo moeilijk om een diersoort effectief te bestrijden? Ja, die. Uh... Invasieve exoten, die zijn, zeg maar, niet voor niks invasief. Dus die zijn in staat eigenlijk ook in een wezigheid van andere soorten zich toch extreem goed uit te breiden. Dus dat zijn vaak soorten die een hele hoge populatiegroeisnelheid hebben, heel veel nakomelingen produceren. En ook eigenlijk heel, heel flexibel zijn. Dus zich in staat zijn aan heel veel. Uh, omstandigheden aan te passen. Uh, nou, zo'n flexibele, snelgroeiende soort is natuurlijk expliciet moeilijk uit te roeien. Veel moeilijker dan een gespecialiseerde soort die maar uh, een langstape groeisnelheid heeft. Ja. Wat ik al zo leuk vind aan Nederlandse natuur is dat het zo zorgvuldig uh, gemanaged en uh, geboekhoud wordt. Uh, de Oostvaardersplassen, u kent dat uh, project heel goed. Ja. Hoe gaat dat er in de praktijk aan toe? Wordt dan echt geturfd hoeveel dieren er van elk aanwezig mogen zijn en uh, wie er te veel uh, heeft gepaard en wie niet? Nou, gelukkig daar niet. Want dat is dus juist is het een van het enige de... gebied volgens mij waar het niet gaat. Dat ja, zijn van hè? de gebieden waar inderdaad de soorten die er voorkomen, euh, zich spontaan mogen ontwikkelen. waar juist dus de natuurlijke processen centraal staan. En niet zozeer een doelgemeenschap, niet zozeer natuurdoelen van de populatie van elke soort moet zo groot zijn. Maar het wordt wel ja, dat... bijgehouden, neem ik aan. Het wordt Nederland wel bijgehouden. Ja, het wordt wel bijgehouden, maar het moeilijke van die Oostvaardersplas is dat het ook een heel nieuw ecosysteem is waar we weinig referentiewaardes voor hebben. Het is een systeem wat pas een jaar of veertig oud is. Uh, dus het, het ontwikkelt zich op dit moment volop en daardoor is het ook niet zo heel zinnig om daar nu een referentie voor te, zeg, te zetten. En te zeggen van nou, de aantallen gouden ganzen die we nu hebben of de aantallen blauwbosjes die we hebben, dat is nu goed. Uh, die, die discussie wordt overigens wel gevoerd. Zoals u misschien weet, er wordt ook gezegd van... ja, we moeten ons zorgen maken dat soort X of soort Y verdwijnt. En daar zouden we iets aan moeten doen. Maar daar kan je onmiddellijk tegen inbrengen van... ja, maar wat is onze referentie dan? Wat is onze standaard dan? Hoe zou dat systeem er dan moeten in zijn... En in het algemeen proberen we denk ik wel om ecosystemen te vaak in een bepaalde toestand te fixeren. Wat dat betreft ben ik wel uh, bereid om een oproep te ondersteunen dat we wat uh, flexibeler zouden moeten zijn in uh, het omgaan. Natuurbeheer dat doe je op het niveau van levensgemeenschap en ecosystemen. Natuurbeheer zou je niet op het niveau van individuele soorten al te veel moeten proberen te doen. Ja. Daar ben ik het volledig mee eens, moet ik zeggen. Uh, en Wouter van der Weijden, bent u het daarmee eens? Ja, ik, ik, ik denk dat we nu een beetje afdwalen van uh, het onderwerp exoten. Want het oost vader Dus gaat de discussie niet over exoten. Dat gaat over een zichzelf regulerend systeem. Waarin uh, het goed gaat eigenlijk. Waarin het, ja, ik vind dat helemaal niet slecht gaan. Maar er is natuurlijk een dierenwelzijnsprobleem. Want er zijn mensen die zeggen, het zijn gehouden dieren. Dus heb je een zorgplicht, Ja, daar kun je over twisten. Maar dat is een ander onderwerp dan waar we het nu over hebben. Maar wat er nog wel aan de hand is, want uh, we hebben uh, vooral over de negatieve kant gehad... van zowel exoten als inheemse soorten, maar de positieve kant van de exoten worden heel erg onderbelicht. En dat is ook een punt wat u volgens mij probeert te maken, Gerard van mij. Ja, om even over die Oostvaartse klas terug te komen. Er zijn wel exotische soorten daar. Dus de, de paarden die zijn niet oorspronkelijk uit Nederland. Nee, maar dat is mijn punt ook niet. De, uh, het is niet waar de discussie over gaat. Als het, als het, uh, er is een heftig debat. Hebt u misschien gevolgd in Nederland over de Oostvaardersplassen. Dat gaat er niet zozeer om of je nou voor of tegen exoten bent. Of dat exoten schadelijker zijn dan anderen. Dat is een heel andere discussie. Maar het is wel een nieuw natuurgebied en daarom misschien wel een handzaam voorbeeld om erbij te nemen als we het hebben over natuurbeheer en in relatie tot exoten. Ja, dat kan. Ik vind, als het over exoten gaat, vind ik de wat veel interessanter in Nederland. Waar natuurlijk die ongeveer 60 miljoen euro per jaar kost aan bestrijdingskosten. Omdat wij kwetsbaar zijn met onze dijken. Uh, ja, zo'n soort hadden we natuurlijk nooit. Eigenlijk in Europa binnen moeten. Maar dat geld stroomt ook door de economie in. Want ik geloof dat je een tientje per stuk krijgt hè, als je de staart in Ja, goed. Maar dat is. Het zijn toch. Voor de economie zijn het kosten. En natuurlijk kunnen een aantal mensen. zeg maar. nog wat zinnigs doen. Maar. Uh, als dat argument zou zijn, dan zou je exoten moeten binnenhalen. want dan kun je ze lekker bestrijden. Goed voor de economie. Dus die, dat is een, een drogredenering. We hebben de eurocrisis opgelost. Ja. <laughs> in uw boek uh, schrijft u wel veel over. Inderdaad ook de schade die is aangebracht. Maar inderdaad, als we het hebben over de positieve kant van exo exoten. Want het ging er uiteindelijk om dat we misschien wel exotofoob zijn in de benadering van de exoten. Ja, daarom heb ik, maak ik ook bezwaar tegen de zwart-wit tegenstelling. En ik heb de landbouwgewassen al genoemd. Kijk. De tarwe dat die komt uit, uit, uit het Midden-Oosten. Uh, de aardappel die komt uit Amerika. En de mais komt ook uit Amerika. De tomaat komt uit Amerika. Dus dat zijn exoten waar we eigenlijk geweldig blij mee zijn. Op uh, onze en, en, en, en in de museum. En, en die kunnen ook weinig kwaad. Waarom? Omdat het zijn soorten die gekweekt zijn om in bijzondere omstandigheden... met een landbouwperceel of een tuinbouwkas... Uh, waar alles optimaal geregeld is voor, de, voor deze soort... om daar goed te kunnen groeien. Daarbuiten maken ze dus niet zoveel kans. Dus hebben, zijn ze niet invasief. Maar exoten kan wel gecontroleerd. Zegt u dat er ook mee? De, de, deze soorten zijn, uh, de, dat blijkt uit de ervaring, die, die zijn goed te controleren. Maar, uh, Geert voor mij, ik weet niet of, of, of, of ik hier mijn recht aan wat u ook zegt... maar als, als er dan toch gekeken wordt naar exoten het kan wel als het gecontroleerd is... dan is er misschien nog steeds sprake dus van dat exoto ec ecoracisme. Ja, ik wil daar niet te veel te hard aan zitten, uh, want... Ja, we zijn natuurlijk over het algemeen uh, negatief uh, georiënteerd wat, wat uh, exoten betreft. Maar er zijn heel veel soorten exoten die zich gewoon inburgen en die wel natuurlijk een uh, effect hebben op hun uh, ecosysteem, op de soorten die daarin eens uh, leven. Maar in veel gevallen. Uh, geologisch gesproken komen er altijd nieuwe soorten bij. Ecosystemen blijven nou eenmaal niet stabiel. Die, die veranderen uh, uh, de hele tijd. En uh, dat, zal niet, uh, dat zal niet veranderen. Uh, en, en dus het aantal exoten ja, het zal toenemen, het zal blijven gebeuren... Uh, maar sommige van die soorten zullen zich goed kunnen aanpassen... en andere soorten zullen zich uh, aan de exoten aanpassen. En dat is eigenlijk onvermijdelijk... Gerard Vermij, van vanuit het zonnige Californië, bioloog en paleontoloog... zei hartelijk dank. En vanuit Groningen, Han Olf, hoogleraar Ecologie, al daar en Lambert Schoonmaker... hoogleraar Kunstmatige Intelligentie, was ook in Groningen. En hier in de studio, veel dank aan Wouter van der Weijden. Kreeg ik nog een mailtje van een luisteraar die denkt dat de sperma-dichtheid of de zaaddichtheid per zaadlozing veel hoger is dan ik in het wetenschapsnieuws vermelde. Ik zei 200 miljoen en dat leek hem aan de zuinige kant... Nou, ik zal het nog eens uh, narekenen. Maar is, uh, misschien is het dan nog wel... in ieder geval Dan, dan is de kans dus dat je geboren wordt nog kleiner ook... als het nog meer zaadjes zijn. Dan ben je één van 300 miljoen en heb je toch maar uh, gered... om jezelf te worden op deze planeet. Ongelooflijk. Het is alsof je tien keer de staatsloterij wint. Dit was labyrinth voor deze week. Meer informatie over deze en vorige uitzendingen zijn te vinden via onze website labyrint.nl. Volgende week zondag zijn we weer te horen tussen 8 en 9 op Radio 1. En nu op deze zender journaal en daarna Holland Doc Radio. Dank voor het luisteren en nog een hele mooie avond tot volgende week. 100. Oh, no, rien a tout, tout, a continué. Wat zijn de 100 beste Franse hits? Elle voulait que je l'appelle Venise. De Radio 1 Tour Top 100. Ça pour moi. Ga naar radio1.nl, kies uw favoriete Franse muziek. Après toi. Luister tijdens de Tour de France naar de Radio 1 Tour Top 100. Quand tout compris, tout vécu Ga naar radio1.nl en stem. Tu Radio 1 Tour Top 100 Nathalie De 100 beste Franse hits Nathalie Radio 1, het nieuws van alle kanten